Wij beginnen de les 44 van Prietz Chayim. Pagina 14, onderaan de regel 36, na de eerste punt. Ik zie nu opeens dat uh, op de vorige les, op, de, op dezelfde pagina waar we staan, nu de regel 20. Na de eerste komma had ik de eerste twee woorden niet verbonden, niet, niet erbij gedaan, niet vertaalde. En omdat ik, had, ik zag de, niet de betekenis van de, het tweede woord na de komma, dat is een afkorting, wave bed. Dubbele apostrof en het. En deze afkorting, of beter te zeggen, uh, ja, deze afkorting betekent ubalehai. Opeens zie ik dat wel, dat ubalehai betekent. Oftewel en dieren. Dieren heten balehai. Bezitters van het leven, letterlijk. Dus met andere woorden, als ik het even het verbind uh, met het begin van de zin, de regel 19 na de punt, dan wordt het als volgt. Op en daar behalve dat, 20, afilo, korinjane, jaulamaze, achafar, zelfs alle aspecten van deze lage wereld, komma, en dan gaat dit het opzommen. Hatsemachim. De planten, de baleighij en de dieren, we kolen Kulam kolam en alle schepselen samen, hem, mijn beroer, ze Ablachim, die zijn van de beroer, van de um, uitzoeking van deze koningen, komen allemaal van, van deze koningen, van uitzoekingen van deze koningen. Achar beroerde shamot haniskar na de uitzoeking van de zielen zoals boven gezegd wordt. Dat is eigenlijk dat even deze zil, zin heb ik nog herhaald. De regel 36. Na de eerste punt. Am lamba jonga shabbat, shahoone geht allemaal goed, wehine en de vrouwen die in de zomer zijn, die in de zomer zijn, die ba'yom de zomer yom die in de zomer zijn, die in de zomer ha'em olin lemala de zomer Kmoosh aju bat chilat ha vazlo v'az lo yesh birur klal en kanal, ki ze hem olin limikoman, v'az motziim neshamot chadashot pa'yom ha-shabbat. Wel, dat hij ons nu vertelt. Want aan het einde van de vorige les had hij ons verteld dat door de week, alleen zeer en bind doet uitzoekingen, beroer. En dan ook, ook nog zijn uh, zes onderste sfeer, daarom heet het ook zes dagen van de week, zes, zes door de weekse dagen. En hij doet het omdat het mannelijke kan beroer doen, maar het vrouwelijke niet. Rekent in, in de geestelijke opzicht vrouwelijke en mannelijke. Hier op aarde, en mannen en vrouwen kunnen op dezelfde manier te doen, correcties doen. Want beide hebben hun vrouwelijke en mannelijke. En 4, sorry, uh, 36, de regel 36 na de eerste punt. Amlamba, joma, shabbat, echter op de dag van shabbat. Zo ik het allemaal goed die welke Shabbat, Shabbat, de dag van de Shabbat is, tegenover, ligt tegenover Malchut, dus overeenkomt met de Malchut. We hineki wa, en zij is vrouwelijk, Zij is Malchut, de Malchut is vrouwelijk. We een bakoach en ze heeft geen kracht om uitzoekingen te doen, beroer te doen. 37. Hoeveel drabben en in tegendeel, in tegendeel, alle ideeën, mashen, kan bij me als shavuwa. Door datgene wat gecorrigeerd is door de, in de dagen van de, in de week, in de week, door de weekse dagen. Hi, olaba, yoma, shabbat, steigt zij op op de dag van shabbat. Shavu Yom Shala, welke dag van de Shabbat is, haar dag, om het gebeurt in hebben ze hier het verbindt zich met deze hier aanpien. We skolau la dan al deze werelden stegen op, naar boven, naar hun plaats, 38 na de eerste komen. Kmosha Yubat Gilata Zilud, zoals zij waren, aan het begin van hun uitstraling. Van hun uh, ja, uitstraling, omdat het slaat op de wereld absoluut. Daarom zeggen we uitstraling. En wanneer het slaat op de wereld ja, dan zeggen we op hun schepping. Wazlo Yesh Beroer Klaal Weekar. En daar is het, dan is het absoluut geen Beroer meer. Kanaal zoals boven gezegd werd. Dus op, op de Shabbat is er geen Beroer. 39. Kiel Ze hem alle command, want om deze reden steken ze op naar hun plaats. Was moet ze de Shabbat? En dan komen er uit, doen ze, komen er nieuwe, nieuwe zielen uit op de dag van de Shabbat. Wat betekenen de nieuwe zielen? Kijk, moet je zo zien. Erg eenvoudig moet je het zien, altijd kijken vanuit de positie van de, van de boom des levens. Hoe, wanneer komen de nieuwe zielen? Hoe kunnen de nieuwe zielen eruit komen? Verschijnen. Hoe? Dus nieuwe toestanden van de nieuwe zielen, hoe kunnen ze eruit komen? Wanneer de zon, zeer aan stijgen op op de dag van de Shabbat, steken ze op tot Abba en Ima. Nou, hij be, uh, bekleed Abba en zij bekleedt Ima en dan ontvangen ze de lichten van Abba en Ima. Abba en Ima zijn Bina, een ja, hogere Bina, Abba. Ja. Dus zij Bina betekent nishamot, betekent lichten nishama. Dus van de Nishama kan de Nishama komen, van de ook, we kunnen geen Nishama geen, geen komen, kan geen Nishama komen, Nishama kan wel, ze kunnen wel Nishama doortrekken, maar dan vanuit de positie, wanneer zij bekleiden Abba en ima. dan gaan zij ook Nishama't baren. Als zij staan op de plaats van Abba en ima, dan brengen ze ook Nishama't uit naar lagere plaatsen. Dat betekent, dat betekent uit laten komen de nieuwe zielen, want die zijn de nieuwe zielen, zijn dan geboren door de zivug, want door de zivug komen nieuwe, nieuwe euh, parzofien, en in dit geval zijn dat neshamo de zielen, wat komt uit de zivug van, van de zon op Shabbat, wanneer zij eh, uh, bekleden. Abo en Ima, dat zijn nishama, nishamot. Daarom heet het nishamot. en nieuwe, omdat die ontstaan dan door, dat, dat dankzij die bepaalde zivugim die gemaakt worden op die desbetreffende Shabbat. Het is altijd kijken op deze manier en niet iets zogenaamd mysterieus, allerlei woorden die die je niet, die niet begrijpt en dan ga je dan allemaal denken, nieuwe, nieuwe zielen, wat zijn daar de nieuwe zielen? Altijd, altijd verbind het met de, met de, de boom des levens. Wat er gebeurt, wie steekt op dat, wie gaat het uitbrengen? Maar dat is jouw werk. De volgende pagina 15 bovenaan, de regel 1. קלל האולה כי כל ימי אחול או לאמות קולם גם למת ממדריגתן ויהזה כדי להוarrer בירוה מלכין תוי בסוד מן אין קלל האולה הדופט פרינציפל איז כי כל ימי אחול ואנט דת dat alle dagen van de week, oftewel do door de weekse dagen, alle dagen van de gol, profane dagen, oftewel alle door de weekse dagen, haulamot kolam, alle werelden zijn beneden, onder hun traptreden, onder hun, hun normale traptreden, zoals ze geschapen werden. Waar ja zijn dat was, lewekedei le om, Eiszoekingen te doen, Eiszoekingen van de koningen te doen. Als man. De regelt weer naar de punt. Oma schaano osin bat filateinu bij mea kanal. O bet hachanot. Alef. hu. לתקן תחילה את זון דרי במקומן למטה. כי בתחילה שלא בשעת התפילה היו חסרי, חסרים, כי זה ירן פין לא היה לו רק וק ומלחות נקודה אחת. חבל דחוי, אנס, תתאית לי. הלדרו פן הלדר את דיו לי geen andere taal, geen andere taal van een boek, welke dan ook heb ik gezien, wat dat spreekt, door de, de, waarin de schepper zelf spreekt. Let op. Twee naar de punt. Omasjano, sin, en wat wij doen door onze gebeden, door de weeks, zoals boven gezegd werd. Hoe we dat zijn twee voorbereidingen. Dat is wat wij doen. Twee voorbereidingen maken wij. Treffen wij. Alleen hoe let ik eerst de eerste voorbereiding is, let ik en het de zon bij mijn om de zon zeer binnen ook wat, te corrigeren eerst op hun plaats beneden de regel drie. Kiebat wat shelo ba wat eerst in in in de tijd, in niet in de tijd van het gebed, aan ontbraken zij. Kieze hier een pin loge ja Hadden ze, betekend, ontbraken ze, betekent, hadden zij tekorten? Let op. Want, hier beneden. Waarom? Omdat ze hier een pin. Had alleen maar zes uiteinden. ik hey, herinner je nog? Zes uiteinden. alleen zes tienden had hij nog niet geen geadviseerd. Waar malchut nekoda achat, en de malchut had alleen maar één punt. Dat moet gecorrigeerd worden. Vier. Wachar halideet filatenu? Niet kanu hem gamur? Kolechad mehem, mi jud sfirot, We horen ze vijf bijyotan, adayen, achor, baachor. Let op, zo so waren zij. Dat is de uitgangspunt hier beneden, dat hij heeft zes tienden en zij één tiende. Nou, dat is dan uh, te kort natuurlijk. Vier, wat doen we met ons gebed? Let op. Wat doen we nu met ons gebed door de week? We achar al deed we Latijnen en vervolgens door onze gebeden, door de weekse gebeden. Niet kan ons neem bepartsof gamoer worden beiden, ze hier aan pin en gecorrigeerd in één. In, in ieder krijgt een volledige partsof. Korrigaat me hem kalul miut ieder van hen bevat. Tien sfeerot, tien volle spherot, door onze gebed. Kijk hoe geweldig het is. We horen ze bij Otamadijn en korba Maar dat is allemaal let op. Terwijl zij staan rug tot rug. tot elkaar. Ah, Oké. Okay. Vijf na de punt. Na de eerste punt. Wachar, achar kach, achar, achanahabet. ze lache zerampanimba panim. Dat was de eerste voorbereiding die wij doen door de weeks. Wachar en vervolgens bij de tweede voorbereiding. De tweede voorbereiding, komt de tweede voorbereiding, om hen, panim, terug, om hen te brengen, paniem bij paniem, gezicht tot gezicht. Nou, kijk wat we leren. Kijk wat een mens gewoon, als hij niet weet wat hij doet, wat doet hij, welke gebeden doen zij. Vader in de hemel, geef mij mijn dagelijks brood. Wat is dat voor een gebed? Men begrijpt absoluut niet wat Jezus had gezegd. En men gewoon zegt, als aapjes, men zegt dat wel na, terwijl men begrijpt niet wat Yeshua had gezegd. Als men niet weet wat gebed is, hoe, moet men, hoe men met gebed, men gebed moet omhoog brengen, hoe zegt men dat, hoe kan men dat anders zeggen? Duidelijk. Dus wat doen wij door de week, wat doen wij op Shabbat? dan als wij weten wat wij doen, wat voor werk wij doen, als we weten tot wie wij, wij, tot wie wij bidden, en op deze manier weten wij tot wie wij bidden, hoe gebeurt het dat? Want het operationeel systeem, zeer aan dat zijn onze vader en moeder. Op deze manier, Weten wij tot wie wij bidden, hoe wij bidden, wat gebeurt er met ons, met ons gebed, enzovoort. En wij doen dat, en met de, met de kennis, en boven de kennis. Vijf, na de tweede punt. Was is day beteku nie medel, hem, ze is misdaagdem ze base. ruram lahim, u maalino tam basod man kanal. Vaharatvila het viel, hozri hozrin zeven, u met matin. Kwarishuna, waar tamid, waar tvila viel uit viel en eh, bij eh, Zrat Hashem, Kohl, Dawar, Wedawar, bij me Komo. Of bij Zrat Hashem, of bij Ets, Chaim. Kan ook. Vijf na de laatste punt. Dan is het een comedie. Behalve wat ze doen, wat ze zeggen, allemaal, ze zitten allemaal in een stukje emotie. En dan brengen ze dat een beetje zo in gevoel omhoog naar in hun gevoels, uh, klein menselijke gevoeligheid. Duidelijk, en ze denken dat, het, dat ze komen in de geestelijke uit. In de geestelijke kan je komen alleen, alleen door deze twee krachten, rechts en links, en jij bent, roept dan het midden op. Dat is het uitkomen in het geestelijke. Duidelijk. Waar geen traantjes uit je ogen komt. dat is het geestelijke. En daar waar traantjes uit je ogen komen, dat is geen geestelijke. Enzovoort, duidelijk. Of, uh, of andersom, dat zij zitten zo, kijk nou hoe zij zitten, en ze zitten ook zo, met zo'n gezicht, zo'n, weet je, zo'n uh, serieus, super serieus. Ook dat is niet oké, okay, want. Uh, nog trantjes, nog uh, superstreng zijn, heeft iets te maken met het geestelijke. Let op, want altijd moet het een vreugde zijn. een kodes elab gedwa. Staat geschreven. De heilige geest rust alleen maar op de, daar op de plaats waar vreugde is. Daar waar gestrengheid is, waar de strenge gezichten zitten, daar moet je wegwezen, daar heeft, dat heeft niets te maken met het geestelijke. Met al hun serieus zijn ernstige tronie doen ze, dan trekken ze aan. Dat heeft absoluut niets met het geestelijke te maken. Altijd moet, moet uh, vreugde blijven. En vreugde kan niet streng zijn. Maar vreugde, vreugde moet ook niet uh, sentimenteel zijn, met traantjes in je ogen. Dat is ook geen, heeft ook niets te maken met vreugde, met ware vreugde. Beide kanten zijn... Of pervers, of nog niet, of onderontwikkelde houding ten aanzien van het geestelijke. Dat eeuwigheid is. Het geestelijke is eeuwigheid. Hoe kan men traantjes gooien in, in de eeuwigheid? Hoe kan men in het gezicht van Hashem kijken met, met tranen in, in je ogen? Het hart moet wel gesmolten worden, dat wel. Maar voor de rest, alles moet vertrouwen op Hashem, vreugde hebben, in alles wat men doet, in alles wat er plaatsvindt. Medeleven met de wereld, dat wel, maar geen, geen kinderlijke medele, mede, mede, uh, medelijden hebben over de, die of over de mensheid of over, over, over iemand. En daarmee verontkracht je het binnen jezelf, het besturingssysteem van de wereld. Daarmee zeg je nou hij is schuldig of de anderen zijn schuldig. Niemand is schuldig. Alles is verloopt naar het proces van laag naar hoog. Al lijkt het in onze ogen dat dit niet zo is. Al lijkt het altijd in de ogen van, uh, van een mens die... Um, uh, ingeverzakt is in deze wereld, dat het laat, vroeger was, was altijd beter. Kijk nou naar oudere mensen, Ik denk altijd, vroeger was het beter. Waarom? Want hij had kracht om te zondigen. Hij, hij had kracht om, uh, om dit te doen, om dat te doen. Nu kan je alleen maar kijken naar... Uh, naar uh, jonge vrouwen en bijvoorbeeld, en vroeger kan hij dat wel, daarom zegt hij dat nou, vroeger was het beter. Ja, in zijn emotie was het beter. Altijd te maken hebben met de emoties. En zo zie je dat iemand die zit in het licht, of zit al in, uh, in een bejaardentehuis, is net als kind. Wat is, uh, wat is van, van zijn leven geworden? heeft een vrouw gehad, kinderen gehad, of die heeft nog iets Kinderen komen of niet eens opdagen. Dat doet er niet toe. Maar alles is kinderlijk. Wat, uh, geen vertrouwen, geen geloof. Alleen maar zitten met al hun ge, ge, uh, gedachten. Met al hun uh, in het verleden. Dat is het leven van de mens in deze wereld. Als hij geen liefde krijgt voor de eeuwigheid. Voor het eeuwige leven dan zit je allemaal, of met traantjes in zijn ogen, of met uh, verdriet, verwijt, aan wie dan ook. En dat is een teken, als je verwijt voelt, voor wie dan ook. Omdat het een slecht weer is, omdat wat er ook mag zijn. Dan zit je, moet je weten, dat op dat moment ben je afgesneden van... De bron van het leven. En daar met alle consequenties van dien, alle kanker, alle gezwellen, alle ellende komt, alleen door ontbonden te zijn van de bron des levens. Dus dat zijn de twee voorbereidingen die wij treffen door de weeks: de eerste om te brengen een en ook qua tot uh, zivuk, agor bij agor, rug tot rug, waarbij zij, volle, beide, volle partsofim worden. Van tien sferot. En de tweede is om hen, de vrede tweede voorbereiding, om hen te brengen tot de toestand van paniem de panim gezicht tot gezicht. Vijf, na de laatste punt. Waz alidei betti kuni me iluhem zes misdavgim ze baze. Oma varrim bi roeram sot man kanal. Hier zou ik een puntje zetten. De regel zes het in plaats van de laatste. Komma maken nah nah nah we een punt. Vijf na de laatste punt. Waar gaat het villa. Ah nee, vijf na de vijf na de laatste punt. Waar a's en dan. Aridei Bettiko Nimailo door deze twee correcties. Hem, Zes, Misdavgim, Zes, zei Zerampinen, Oekwa. Maken zivuk ook met elkaar. Om er maar een bureau, En maken. Bureau maken de uitzoeking van de koningen, van die dode koningen en brengen zij omhoog, doen zij omhoog opstegen, als man, zoals boven, gezegd werd. Kijk nou, dat is wat wij doen, kijk, dat is helder wat wij doen. Zit er hier iets, een woord van uh, verzoek van, Vader in de hemel, geef mij dagelijkse brood. Absoluut niet, want zij begrijpen Yeshua niet wat Yeshua had gezegd. Geen woord doen wij in het gebed over het brood. Wat hij zegt over het brood is het stegen op, op, van een man. Geef ons de chassadim en wij door onze, ons opstegen van de man. Komt er wel chassadim en, enzovoort en, en met een, met een schenen van een gogma, et cetera. Maar dat is allemaal geestelijke dingen. Niet geef ons ons dagelijks brood. Zoals zij dan zitten in, in, in hun kerken of in, in hun synagogen. En, en allemaal, allemaal uh, corrupt doen dingen. Die vragen dingen van de als kinderen. Geef mij dit, geef me dat. Geef, geef, geef. Zes na de punt. Waar het fila? Hoos rin zeven. En met maat in ze in tamid, behold tvilla, tvilla, sheli, mea hol. Kmorsche Dat heb ik al gelezen. Waar het En na het gebed. <coughs> keert men terug. <coughs> en vermind me, er, vermindert men zich. Zoals in het begin. Zoals eerst. We zijn ooit in teniet, let op. En dat doet men altijd in elke gebed. Van door de weekse dag. In door de weekse dag. Ik moest gegeten, zoals ik geschreven, sta, ge, geschreven had. En dan staat het een, een, een, een derde woord voor het einde van de regel zeven. Staat het Be Ezrat Hashem. Je kan het lezen Be Ezrat Hashem. Afkorting. Be Ezrat Hashem. Maar het kan, je kan het ook lezen. Soms is het Be Ezrat Hashem. En soms is het. zoals so Hier schijnt sch sch het te zijn uh, Be Ezchaim. Ez Ha Chaim. Sorry. Ez Ha -im. Afkorting in, de, in het boek Etz Hachayim, de boom des levens. Want, want hier staat het, zoals ik geschreven staat bij Zatashem zegt men niet, nou zegt men normaal, wanneer men iets zegt, dat in de toekomst slaat op een, degene wat zal nog, moet er gebeuren. Maar hier staat het, zoals ik geschreven sta, had, bij ets hachaïm, so, volgens mij is dat, de slaat op etz hachaïm, de boom des levens. Er zijn sommige zeer weinig van die, uh, van die uh, die uh, diverse betekenissen hebben, en moet dan uit de context, uit een context moeten we zien, uh, toepassen, zeggen dit of dat. En zoals ik geschreven had in de Etzacheim, al deze dingen op zijn plaats.